Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De Britse koningin Elisabeth vaart in Londen aan boord van het koninklijke schip... The Spirit of Chartwell mee aan de grote botenparade op de rivier de Thames. Ook haar man prins Philip en haar zoon prins Charles en zijn vrouw Camilla varen mee... net als haar kleinkinderen Harry en William met zijn vrouw Kate. Met de parade in Londen wordt gevierd dat Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Meer dan duizend boten vergezellen de koningin... Ondanks het koude, druilerige weer staan honderdduizenden toeschouwers langs de oever. Naar verwachting volgen honderden miljoenen mensen in binnen- en buitenland het feest rechtstreeks op televisie. De tocht over de rivier in de Britse hoofdstad is bijna 12 kilometer lang en gaat onder 14 bruggen door. Bij een bomaanslag in Nigeria zijn volgens het persbureau Reuters zeker 12 mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria...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 De Syrische president Assad noemt het bloedbad in de stad Hula... een lelijke misdaad waar de autoriteiten niks mee te maken hebben. Zelfs monsters zouden zo'n misdaad niet begaan, zei hij in het parlement. In Hula werden ruim een week geleden 108 mensen vermoord. Volgens VN-waarnemers zijn er sterke aanwijzingen... dat een deel van het bloedbad is aangericht door regeringsgezinde milities. Dirk Kuit gaat naar de Turkse voetbalclub Venerbahce. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de club uit Istanbul.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 Bij de mannen grepen Emiel Boersma en Daan Spijkers naast de gouden medaille. Zij verloren in de finale in twee sets van de titelverdedigers uit Duitsland. Het weer vanavond wordt het steeds droger, maar vannacht trekt vanuit het westen opnieuw een gebied met regen het land binnen. Het wordt dan een graad of zeven. Morgen in de loop van de dag steeds meer droge periode en in het westen breekt dan mogelijk de zon nog even door. Het wordt iets warmer dan vandaag. ANWB-verkeersinformatie. De A1 richting Amsterdam staat tussen Amersfoort Noord en afrit Bunschoten drie kilometer. De A4 hoogvliet richting Vlaardingen rijdt het langzaam over vijf kilometer... tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Amsterdam en knooppunt Watergasmeer drie kilometer. En op de A16 naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk drie kilometer door werkzaamheden. Want daar is de hoofdrijbaan tot maandagochtend vijf uur afgesloten.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 Het is zes minuten over vijf, laatste uur van Langste Lijn op deze zondag. U bent weer terug en wij gaan starten in Parijs natuurlijk, Mark Brasser. Want hoe gaat het met de grote kanonnen en Djokovic en uh, Federer natuurlijk, hè? Djokovic 2-1 voor in de vijfde set tegen Andrea Seppi. 2-2 inmiddels. Andrea Seppi houdt zijn service games, een tweede service game in deze vijfde set. En dat is belangrijk. Die Italianen, ja, die moet die service games doorkomen aan het begin van die vijfde set. Om het vertrouwen te houden dat hij die vijfde set kan winnen. Dat hij de partij kan winnen. En om Djokovic het idee te geven dat hij nog goed in de wedstrijd zit. 2-2 dus in de vijfde set. Novak Djokovic tegen Andrea Seppi. Nog niks beslist. Dan op Lenglen Roger Federer. Dat andere kanon, de grote. Roger Federer speelt tegen David Gauvin... Nogmaals eens gezegd, een lucky loser. Een jongen die al drie wedstrijden in de kwalificatie speelde. De derde kwalificatiewedstrijd verloor, maar toch naar het hoofdtoernooi mocht. Daarin ook al drie wedstrijden won. En nu tegen Roger Federer doet hij het ontzettend goed. Hij staat wel een breek achter in de derde set. Gauvin won de eerste 7-5. De tweede set 7-5 voor Federer. En zojuist heeft Federer bij een stand van 1-1 David Gauvin gebroken. 2-1 voor Federer dus. Hij serveert voor een 3-1 voorsprong in de derde set. Maar Federer heeft het lastig. Net als Djokovic het lastig heeft op het centercourt tegen Andreas Seppi. Allebei de wedstrijden nog niet beslist. Hey, ineens hielden ze mee op That's What I Like About You. We volgden vanmiddag het Europese kampioenschap beachvolleybal. Twee finale plekken dus voor Nederland. En in Scheveningen won uiteindelijk van Iersel en Keizer het goud. En Boersma en Spijkers bij de mannen pakten het zilver. En dus maakte Lars Geerts de balans op. Eerst met de ploegen, dat heeft u al gehoord. En nu met technisch directeur van de Volleyballbond. Bert Goedkoop, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond. We hebben zojuist een uitstekend weekend achter de rug voor het Nederlandse beachvolleybal. Eén Europese titel bij de vrouwen en een verdienstelijke tweede plek bij de mannen. Um, in de zaal gaat het allemaal wat minder. We moeten onze hoop dus vestigen op het beachvolleybal in Nederland voor de Olympische Spelen. Voor deze spelen zeker natuurlijk. We zijn sowieso met twee teams geplaatst. We hopen nog twee teams bij te krijgen. Ik hoop dat Boersma Spijker zich nog plaatsen. En eventueel een tweede damesteam. team. Dat zal moeilijk worden. Maar voor deze zomer, ja, dat is beachvolleybal. Maar voor de toekomst blijven we absoluut gefocust ook op Indoor. Toch, de successen komen nu even van het strand. Waar komen die successen vandaan? Eigenlijk van een jaar of zeven geleden. Dat we besloten dat beachvolleyball serieus anders moest. Dat we coach en stuurd zijn gaan werken. Met ondersteuning van het NSC en NSF. Beachteam Holland toen opgericht. En dat werpt nu zijn vruchten af. Niet alleen in de top, maar ook in de breedte. Waardoor we met vier teams voor de laatste acht stonden bij de heren. En de dames ook allemaal op goed niveau meedoen. Dus vooral in de breedte zijn we beter geworden. We hebben ook, zeker in de herenkant, een aantal jonge teams die de komende jaren ons veel plezier gaan geven. Uh, er is heel veel geschakeld hè? ook om de juiste koppels te vinden. Uh, een beetje schuiven met name. Uh, mensen bij elkaar uh, proberen te krijgen. Dat werpt nu zijn vruchten af. Ja, maar ook doordat we met een, een grotere groep staan, eh, waardoor we zwinters... Wij kunnen gewoon in Nederland eventueel indoor trainen, we naar het buitenland gaan. We hebben voldoende weerstand om onderling te trainen. En dat is ook belangrijk, dat je een wat ruimere groep hebt. En de meeste beachkoppels in de wereld, dat zijn echt koppels op zich... die dan maar andere teams zien te vinden om te trainen. En we hebben er gewoon nu gewoon een breed systeem staan... dat eh, ook voor de komende jaren run echt nog een flinke stap ver kan maken.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 op dat moment komt te liggen. Ja, want als we even kijken naar Schuil, hun nummer door... daar ligt behoorlijk wat druk op. Ze zijn al jaren... Uh, doen ze mee aan de Europese en aan de wereldtop. Uh, natuurlijk ervaren, maar gaat die druk voor hen meespelen? Die druk gaat zeker meespelen. Maar die druk ligt er ook natuurlijk hoog... omdat ze weten, dit zijn hun laatste spelen. En van, uh, nou hoeveel heeft Schuil er inmiddels gespeeld? Zes. En Reiner inmiddels vier. En die druk wordt dan niet minder, die druk wordt alleen wel groter... omdat je weet van, dit is hun moment. Dus dan moet het ook gebeuren. Dus die druk is hoog. Maar dat hoort bij topsport.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 I'm Ze was dat met INE de Rush Rush Rush uit uh, 2012. Dus een uh, ver, verse ving, single van hem. We gaan weer tennissen, Mark Brasser in Parijs. Misschien wel bijltjesdag, zei je. Uh, uh, kan dat misschien eraf, langzamerhand? Of, of juist nou, niet? Het, het, uh, nee, nog niet, Tom. Ik durf op de wedstrijd van Novak Djokovic tegen Andrea Seppi uh, geen flesje rode wijn uh, te zetten. Het is uh, 4-2 in het voordeel van, uh, van Djokovic, die een, een break-voorsprong heeft. Ze speelde net een hele slordige servicegame. Andrea Seppi sloeg een dubbele fout op breakpoint tegen. Hij gaf eigenlijk de game weg aan Djokovic. 4-2 dus in het voordeel van de Servier. Maar die heeft in dan zijn servicegame ook weer moeten. Uh, breakpoint tegen voor Djokovic. Werkte niet zojuist weg. Een slechte bal weer van Seppi. En daarna een balletje. Gelukje voor Djokovic. Ja, ja, tegen ja, het netbandje viel hij net aan de goede kant voor de Serfier. ja Die nu zijn service game binnenhoudt. En dus op een 5-2 voorsprong komt. Maar ja, door het oog van de naald. Hij had zomaar weer teruggebroken kunnen worden. Dan was het 4-3 geweest. Maar goed gehad. En als dat telt allemaal niet. Djokovic dus op een 5-2 voorsprong. Uh, hij lijkt het te gaan winnen. Maar heel solide is het allemaal nog niet wat de Servier laat zien. En dat, dat zagen we in deze service game ook weer van hem, waarin hij toch weer in de problemen komt. Nadat hij dan net gebroken heeft, nadat hij op een 4-2 voorsprong komt, nadat hij de marge heeft vergroot tot twee games, kan hij dan, heel, ja, na 5-2 moet hij eigenlijk uitlopen, maar dan toch heeft hij weer problemen. Goed, hij houdt hem, dus ziet het er heel goed uit voor hem, voor Novak Djokovic. Andreas Seppi raakt toch vermoeid, is al eerder gezegd, hij heeft al twee 5 setters in de benen, is niet meer zo steady, is niet zo makkelijk meer bij de ballen, staat er af en toe niet helemaal goed meer voor, het voetenwerk laat wat te wensen over, maar goed, hij leeft nog, kan hij, hij moet in zijn service game houden. Ja, en dan in ieder geval nog één keer breken. Hij heeft dus gezien in deze game zojuist dat die kansen er heus wel gaan komen. Goed, dan op lenglen Daar staat Roger Federer tegen Alleeven. Gauvin. Gauvin die het moeilijk heeft. 4-2 achter. Een break achter in de derde set. De Belg won de eerste met 7-5. Verloor de tweede met 7-5. Ja, en nu eh, toch wel een break voorsprong. En kans op een dubbele break voorsprong voor uh, Roger Federer. 4-2 dus voor de Zwitser in de derde set. Gauvin serveert. Het is 40 gelijk. Terwijl Andreas Seppi op het court 5-2 achter staat in de vijfde meer dan vier uur gespeeld en nu zijn service game moet houden om in deze partij te blijven. I've got I'll Take the rough ride right And trust the heart's sky Oh, I know So many places to go I'll tell you when it feels right I'll choose to die Met something to say nog maar twee maanden, richting Olympische Spelen, denk je alles is in kannen en kruiken, maar bij de roeiers lag dat even anders, ze gooiden de knuppel in het hondenhoek, we hebben het hoenderhok. ja, dit is een hondenhoek, nee, dit is een hoenderhok natuurlijk, waar ze het ingooide coaching van de Holland 8 bij de mannen, daar hebben we het allemaal over, dat beviel ze niet, en dus wordt technisch directeur nee, René in het verleden ook al succesvol, zelf als coach, meer betrokken bij de boot, um, Ragnar Niemeijer, vandaag bij de golven, maar uh, die eerder deze week ging hij op onderzoek uit, en trof aan dat bijna niemand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 De Duitsers bleven opnieuw ver uit zicht en lijken zelfs steeds verder weg te varen. Antonio Mauro Giovanni, de Italiaanse hoofdcoach, doet alsof zijn neus bloedt als hem wordt gevraagd naar het crisisoverleg van vanmiddag. No, it's not it was a normal meeting evaluation of the of race and then make a make plan for the future. No, it's nothing of that. Absolutely.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 Om, de, om bij jou uh, nu te beantwoorden. Dus nee. Het lijkt op crisis bij de Holland 8, maar jij zegt crisis. Hoe kom je erbij? Nee, nee, nee, absoluut niet. Ragnar Niemeyer op onderzoek. Wij gaan op onderzoek in parijs uit. Je durft er geen flesje wijn op te zetten, hè, Mark Brassen? Nee, nog steeds niet. En dat terwijl Novak Djokovic toch een matchpoint staat. 4 uur en 17 minuten zijn er gespeeld. Het eerste matchpoint in deze partij. Bij een stand van 5-3 in de vijfde set. In het voordeel dus van Novak Djokovic. Goede eerste service van de Servier. Hij komt in. En met een prachtige drive volley, Een topspin volley maakt hij het af. De armen gaan omhoog. Het applaus is er van zijn ouders. Het applaus is er van zijn coach Marion Vaida. Hij heeft ontzettend diep moeten gaan. Novak Djokovic. Maar hij trekt hem er uiteindelijk uit in die vijfde set. Goed gespeeld. Geconcentreerd toch mooi teruggekomen ook van Djokovic. Ja, en dat... Toont toch, dat, dat laat toch echt de, de, de ware kampioen, de grote speler toch wel zien. Dat hij deze wedstrijd nog om kan draaien. Dat hij deze wedstrijd nog naar zich toe kan trekken. Hij stond twee sets tegen 0 achter. 6-4 en 7-6. En daarna kwam hij terug. 6-3, 7-5 en 6-3 in het voordeel van Novak Djokovic. Die het programma wel aardig in de war geschopt heeft hier op het centercourt. Want er moet nog een partij gespeeld. wat er moeten nog twee partijen gespeeld worden. Wawrinka tegen Tsonga. Dat is ook niet een partijtje van anderhalf uur ongeveer. En daarna nog Sloan Stevens tegen Samantha. We zijn dus nog lang niet klaar op het centercoord. Deze partij heeft lang geduurd: bijna 4 uur en 20 minuten. En het applaus is nu voor Andreas Seppi, die het centercoord verlaat. Andere partij nog even snel op de andere baan, het andere grote centercoord. Daar heeft Roger Federer inmiddels de derde set gewonnen. Hij leidt dus met 2-1 in sets tegen de Belg David Gauvin. En moet ik even zeggen dat Novak Djokovic, sorry, dus door is naar de volgende ronde. Radio 1: Het NOS-journaal. Het is bijna half zes, hier zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek. Op de Theems in Londen is de grote botenparade aan de gang... voor het jubileum van koningin Elisabeth. Zij zit 60 jaar op de troon. Elisabeth en haar familie varen ook mee. Ondanks het koude, druiderige weer... staan honderdduizenden toeschouwers langs de Theems. Naar verwachting volgen honderden miljoenen mensen... in binnen- en buitenland het feest rechtstreeks op televisie. Bij een bomaanslag in Nigeria zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria. Het lukte een zelfmoordterrorist om met een auto een controlepost te passeren... en daarna reed hij de kerk in en ontplofte de bom. De automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk in Hulst... heeft zich gemeld. Het is een man van 24. Hij zou vannacht een fietser hebben doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De twee fietsers kwamen van een popfestival in Hulst. En Dirk Kuyt gaat naar de Turkse voetbalclub Venerbahçe. Hij tekent een contract voor drie seizoenen in Istanbul... De 31-jarige Kuit speelt nu nog bij Liverpool. De Turkse voetbalclub is omstreden... omdat Venerbahce een van de hoofdrolspelers is... in een omkoopschandaal in de nationale voetbalcompetitie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hoef. Een truilerige dag op de meeste plaatsen. Vooral vanochtend was het erg nat. Daarna een paar droge perioden. En ook vanavond en vannacht hebben we eventjes wat droger weer... Het is allemaal van korte duur. Het klaart misschien even op... en dan koelt het af naar 6 graden in het noordoosten. De rest van het land een graad of 8. En dan later in de nacht van het zuidwesten uit opnieuw regen. En ook morgen overdag is het gewoon vaak nat. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden misschien een klein beetje zon. En die regen trekt in de loop van de middag dan langzaam naar Duitsland weg. En dan klaart het mogelijk in het westen van het land een beetje op. In de regen is het maar 12 graden. Als het even wat langer droog is, kan het misschien 14 graden worden. En ook de dagen daarna zijn wisselvallig. Dinsdag is een aardige dag. Meest droog en wat zon. Daarna opnieuw buien, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Later in de week richting de 20 graden. ANWW-verkeersinformatie op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen. Staat tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein nog een file van 4 kilometer. Op de A1-Amsterdam naar Amersfoort staat een vrachtwagen stil bij knooppunt Watergasmeer. Die blokkeert uit de rechter rijstook. Daardoor staat het vast op de ring-Amsterdam de A10. Daar staat tussen de knooppunten Amstel en Watergasmeer 3 kilometer. Laatste 25 minuten op deze zondag. We kijken vooruit natuurlijk naar het EK-voetbal. We volgen nog de finish van de Ladies' Golf Open. De laatste hols daar op Broek Polder. En we volgen Parijs met onder andere natuurlijk de partij tussen Vederer en de Jonge Belg Goffin. Daar gaan we het mee doen de komende zomer. Namelijk Endless Summer van Oceana. Het officiële nummer van het EK in Oekraïne en Polen. En Endless Summer kan ook wel een beetje slaan op die eindeloze sportzomer die er natuurlijk aan zit te komen met al die evenementen. En ook op Radio 1 de komende weken op de sportzomersender Heel goed te volgen natuurlijk. Ragnar Niemeijer, daar gaan we het weer over het golf hebben. Want die ziet de hele dag dus al dat de Nederlandse golfster... Davy Claire Schrevel goed bezig is op de Dutch Open, Ze is op weg in ieder geval niet naar de winst, zei Rachnaar... in de vorige flits, maar wel... Op weg naar beste prestatie op de Ladies' European Tour, toch, Ragnar? Het lijkt erop met nog een hole te spelen dat er toch nog een podium plaatskomt komt voor een Nederlandse. Dat is niet echt een golfuitdrukking, maar een gedeelde derde plaats. Momenteel voor de Nederlandse Davy Claire Schrevel, die op hole 17 staat. Een birdie maakte op 14 en wat dat betreft nog meedoet. Niet om de hoofdprijs, want de Spaanse Siganda staat nog altijd bovenaan. Met acht slagen onder par en eigenlijk de hoop die veel Nederlandse fans hadden... dat zij nog een soort van zenuwinzinking zou krijgen met het oog op het feit dat ze haar eerste overwinning kan gaan vieren, die is er niet gekomen. Dat is een prestatie van formaat voor de speelster afkomstig uit Pamplona in het noorden van Spanje. De Finse Wickström staat er twee slagen achter, zes onder par. en Zij gaat dus de tweede check in ontvangst nemen. De hoofdprijs van 37.500 euro lijkt te gaan naar de Spaanse Sicanda, maar die heeft nog wel twee hols te spelen zometeen. Wat kun je dan zeggen over de Nederlandse dames die meededen? Er was veel hoop dat Christel Bouillon het goed zou doen. Eindigt nog wel in de top 15. Zij is inmiddels binnen in het clubhuis en zegt de echte topvorm zit eraan te komen. Maar het viel vandaag, deze week eigenlijk, dit weekend net niet allemaal samen. Het is ook wel een lastige baan, want het heeft geregend vanochtend. Het programma werd met wat vertraging aangevangen, zeg een uur. En de baan speelde lang. Dat betekent dat hij zwaar was voor de speelsters en dat er ja, vaak geslagen moest worden voordat de Green werd bereikt. Geen slechte prestaties van de Nederlanders, helemaal niet. We zullen ze voorlopig trouwens niet terugzien. Want zowel Bouillon als Schrevel gaan afreizen op korte termijn, op heel korte termijn, weer terug naar de Verenigde Staten waar ze normaal gesproken actief zijn. David Claire Schrevel op weg naar een derde plaats. En de winst in dit Deloitte Ladies Open lijkt te gaan naar Carlotta Siganda uit Spanje. Maar ze moet zoals gezegd nog twee halve spelen en is nog niet binnen. Graag naar Niemeyer, daar op Polder. Nog een kleine week en dan begint het eh, toernooi, weet u wel. Het EK in Polen en Oekraïne. Slaggever Thijs van den Berg keek met oud-internationals Hans van Breukelen en Ronald de Boer vooruit op de aankomende voetbalzomer. En de eerste vraag is natuurlijk, wat verwachten zij van Oranje op het aankomende EK? Veel. Althans, daar ga ik eh, wel van uit. Omdat we A. een uh, hele goede spelersgroep hebben met de topspelers die all over de wereld spelen... en afgelopen jaar ook weer hebben bewezen dat ze goed zijn. We hebben een bondscoach samen met zijn technische staf... die ook heeft bewezen dat hij met deze jongens... een topprestatie kan leveren twee jaar geleden. Dus ik hoop en verwacht dat als hij in dezelfde stemming... ze kan brengen als twee jaar geleden in Zuid-Afrika dat we weer heel ver kunnen komen. Wat verwacht ik? Ja, dat het lastig wordt, maar het kan alle kanten op. We hebben een geweldig team. En ik hoop dat iedereen uh, begrijpt waar het om gaat. En uh, dat iedereen uh, voor elkaar uh, wil werken. Ik denk dat, het dan, uh, dat we dan een goede kans maken om, uh, om ver te komen. Maar, uh... Ja, het is, het is niet zo duidelijk dat je denkt van nou, uh, we, we komen de groepsronde even door, dat, uh, of de groepfase. Uh, ja, we zullen zien, uh, het is niet zo gemakkelijk. Je moet starten tegen een papier, op papieren wat mindere uh, uh, tegenstander, die moet je gewoon winnen. Dat is absoluut uh, de cruciale wedstrijd. Het is zo cruciaal dat wij de eerste wedstrijd winnen tegen ja, ja. Denemarken, dat geeft zoveel rust, dus... Ik ga ervan uit dat wij toch beter zijn dan de Denen. Maar uh, ja, je moet oppassen, Denen zijn niet de favoriet. Want ja, Duitsland en Portugal schat ik toch iets hoger in. En, en eigenlijk hoef je niet verder te kijken op dit moment. Het gaat echt alleen maar om die eerste wedstrijd. Je kan alles roepen, maar als je de eerste wedstrijd wint, kan je ook de tweede nog verliezen. Want dan heb je nog altijd een derde om, uh, om het goed te maken. Verlies je de eerste, weet je dat je de tweede moet winnen. Of in ieder geval niet verliezen. Kijk, het mooiste is als je gewoon Denemarken verslaat en Duitsland verslaat. Nou, dat zou prachtig zijn. En anders, ja, dan wordt die derde wedstrijd uiteindelijk beslissend. Ja, dan kom je bij Portugal. Gezien de historie, altijd lastig. Daar hebben we er altijd moeilijk mee, ook met clubverband. Technisch goed, maar ook keihard. En uh, is gewoon heel lastig. En uh, we weten dat we daar aan de bak moeten. Portugal is een verschrikkelijke ploeg om tegen te spelen. Altijd uh, Puur op resultaat. Maakt niet uit. En ze hebben natuurlijk een paar levensgevaarlijke jongens met, met de grote verdette uh, Ronaldo. Nou heeft hij tijdens de laatste uh, toernooien ook niet kunnen laten zien. Laten we dat ook uh, vooropstellen. Uh, maar ik kom zoveel mensen tegen. Dat noem ik tegenwoordig vooruitjankers. Die zeggen van ja het zal wel niks worden. Want uh, dit en dat en de laatste oefenwedstrijd. En, uh. en dan denk ik joh. Uh, je creëert nu al een nagevoel bij jezelf, wacht er nog even mee... totdat er eventueel een moment komt dat ze uitgeschakeld worden. Dat scheelt je al drie, vier uh, weken nagevoel. Ja, uh, het, is, uh, het is moeilijk te voorspellen, ik bedoel... Uh... Allemaal geweldige spelers. Allemaal een geweldig team. En, uh, de vorm van de dag: het, uh, het zelf in eigenlijk te kunnen. Het, uh, het willen accepteren dat je misschien op de bank zit. Het, het willen uh, het extra stapje willen geven voor je maatje. Het accepteren dat die een op, op jouw favoriete plek staat. Maar gewoon toch uh, ja, dat het niet uitmaakt. Dat we één doel voor ogen hebben: dat we Europees kampioen worden. Als Stel dat Bert kiest van, uh, ik noem maar wat, uh, van Persie achter, spitsen, snijden een beetje op links. Dan moet het eigenlijk niet uitmaken dat uh, Van Persie daar staat. Want het zou ook uh, snijden kunnen zijn. En dat kunnen ze in... Uh... Tijdens de wedstrijd kunnen die wisselingen plaatsvinden. En dat moet gewoon geaccepteerd worden. Dat moet gewoon een samenwerking zijn tussen die twee. Dat ze gewoon, ja, ze spelen een spel. En uh, ze vechten voor elkaar. En als hij uh, op dat moment uh, achter de spits staat te snijden... dan moet Van Persie zijn plek op En andersom, hè, dat moet gewoon automatisme zijn. En als dat die acceptatie is... dan denk ik dat Nederland heel ver kan komen. Ja, ik, ik ben nogal optimistisch vanuit. En ik denk dat ze weer de finale kunnen halen. En zou het zou prachtig zijn als ze dan wederom tegen Duitsland moeten spelen. Maar... En tot dat moment, hè, hoe het ook loopt, heb ik in ieder geval een, een goed gevoel. Hans van Breukelen heeft in ieder geval een goed gevoel. Ronald Boer iets minder goed gevoel, maar er ook nog wel een positief gevoel. We zullen het allemaal gaan zien. Hè. Vrijdag gaat het van start en wij gaan zaterdag van start. Voor wie het niet van start gaat is de Engelse verdediger Gary Cahill, Want die moet het EK in Polen en Oekraïne aan zich voorbij laten gaan. 26-jarige speler van Chelsea daarbij zijn dubbele kaakbreuk geconstateerd. Hij raakte gisteren geblesseerd in de oefeninterland op Wembley tegen België. Die Engeland wel won met 1-0. Overigens heel matig speelde bondscoach Roy Hodgson... Hortjen heeft Martin Kelly van Liverpool inmiddels opgeroepen als vervanger. 25 years and my life is still trying to get up that great field.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 Time to get a bat, big healer of hope, for a destination. Voor mm -hmm. non-blond met WhatsApp, prachtig nummer. Mark Basser, we gaan weer bij jou kijken. Djokovic uiteindelijk dus uh, ontsnapt. Uh, Federer gaat wat meer uh, rustiger door. Ja, aan de binnenkant wel. Hij staat een, een break voor in de vierde set. Leidt met uh, 2-1 in sets. Hij leek zijn service games wat makkelijker te winnen dan uh, Gauvin. Maar ja, dan uh, toch bij die stand van 2-1 serveert Federer. En dan zie je toch wel dat, dat, dat hij dan toch ook wel weer op eigen service in de problemen komt. Breakpoint tegen. Nou, dat overleefde niet En uh, Federer haalt uh, nu wel die, die vierde game in de vierde set haalt hij binnen. Hij komt dus op een uh, 3-1 voorsprong. Hij had in deze game al een, uh, of in deze set moet ik zeggen, als hij ietsje scherper was geweest dat hij een dubbele break voor kunnen komen? En dan was deze wedstrijd gespeeld geweest. Ik denk ook wel dat Federer het uiteindelijk in vier sets zal gaan afmaken. Ik denk niet meer dat hij deze break weggeeft. Goffin heeft heel veel moeite in zijn eigen service games. Die service games niet meer zo makkelijk. Federer is ook iets anders gaan spelen. Die heeft ook wel door, denk ik, dat die Fransman of de Belg moet zeggen: dat hij vermoeid raakt. Dat hij niet meer zo snel is bij de ballen af en toe. Federer varieert goed, gooit er af en toe dropshots tussendoor. Nou, en dat werkt wel. Federer dus op een 3 1 voorsprong in de vierde set, staat een breek voor. Het ziet er goed uit voor de Zwitser, maar ja, het is net zoals in zijn vorige twee partijen, waarin hij een set verloren Het is nog niet allemaal overtuigend, het is nog niet heel erg uh, solide, heel erg constant. Maar goed, hij komt er tot nu toe mee weg. Hij leidt dus uh, in de vierde set met 3-1 en leidt ook met uh, twee sets tegen één. Nederlandse Elftal gaat morgen naar het Poolse Krakau, waar overigens geen oranje-invasie wordt verwacht in die trainingsstad, want de meeste supporters reizen voor de wedstrijden naar Garkov. En dat is nog een klein stukje verder, over. Toch is er een clubje Nederlanders die in Krakau wonen en werken. En onder het mom Het Hol van de Leeuw... zijn zij van plan om een oranjefeestje ervan te gaan maken... in een café-annex theater daar. Edwin ze ging vast op zoek op deze bijzondere locatie. Je moet onder wat arcades doorlopen. En dan kom je terecht in een heel klein straatje. Een hol gangetje. Waar staat cabaret rechtsaf. Daar staat de deur al open. En we komen terecht in een zaaltje... Hans van der Brug, wat doet denken aan een soort uh, jazztheater, hè? Ja, daar lijkt het inderdaad op. Het is ook een uh, oud theaterzaaltje hier. Uh, Cabaret heet het hier. En uh, ja, dat is sinds uh, een half jaar onder nieuwe eigenaar gekomen. En uh, eigenlijk sinds een half jaar het nieuwe honk van de Nederlanders hier in Krakau. Even omschrijven, hoor. Uh, dank van dat ouderwetse behang, stoelen met dat mooie diepe rood... en uh, ja, zo'n traditioneel theatergordijn. Er wordt hier dus ook opgetreden. Ja, er wordt hier ook regelmatig door bands opgetreden. Er worden hier ook danssessies gehouden. Dus dit is echt een, een beetje wat alternatief. Het is niet zomaar een café, het is meer een theaterdanslocatie. We gaan eens dus eventjes de trap op, want daar zitten nog meer Nederlanders. Het bier vloeit rijkelijk al, ja. Onder dit gezelschap van, van Nederlanders, want jullie noemen jezelf het hol van de leeuw. Ja, wij zijn één van de Hollen van de Leeuw. Er er in heel Polen zijn er vier. Eentje in Wrocław, eentje in Warschau, eentje in Poznaan. En hier natuurlijk in Krakau. Ja. En wat moeten we daarbij voorstellen? Ja. Nou, het is eigenlijk de plek waar wij als Nederlanders ons verzamelen gedurende de wedstrijden bij het EK, WK. En waar we dan met alle Nederlanders de wedstrijden gaan bekijken. Wat gaat er nou eigenlijk precies gebeuren straks als Oranje speelt? Ja, als Oranje hier speelt, dan wordt het een, een, een hol van de leeuw. Het, uh, het leeuwgevoel hier in Krakau wordt dan ten volle gevoeld. Iedereen oranje, een paar honderd man in de zaal. En uh, dan uh, Nederlands kijken, Nederlands biertjes drinken. Gezellig wat Nederlandse snacks hebben we hier geregeld. En uh, ja, een goede atmosfeer. Dus even geen jazz in dit uh, theater. Maar even gewoon uh, Nederlands voetbal. Uh, ja, ja, en, uh, en veel feestmuziek. Ik ben niet zo op de hoogte van voetbal... Maar ik doe voor de gezelligheid, doe ik zeker mee. Zeker mee, ja. Even denken, dat betekent de polonaise lopen en dat soort ding? Nou ja, je weet nooit. Het hangt een beetje vanaf wat de uitslag van de wedstrijd zal worden. Maar als de wedstrijden positief eindigen, dan zal de Polonaise zeker ook hier plaatsvinden. Bitterballen? Bitterballen, kroketten, frikandellen. Dat soort dingen willen we eigenlijk toch wel hier proberen aan te bieden. De dingen die je eigenlijk mist als je hier in Polen woont? Nou, dat is heel erg waar. Kroketten en bitterballen zijn heel moeilijk te vinden. Frikandellen iets makkelijker, maar nog steeds heel moeilijk. Want hoe is het gesteld met uh, het gezelschap Nederlanders in Krakau? We zijn eigenlijk uh, een groep van... 190 mensen. Ik heb Krakau gekozen omdat ik het een geweldige stad vind. Ik vind de bevolking veel te geweldig. En uh, ja. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Beter als in Nederland. En is het voor die mensen dan ook heel bijzonder dat Oranje hier komt trainen? Nou ja, je merkt wel dat het effect heeft. De Oranje mensen, het elftal zit hier. Er is hier dan toch wel een wat extra Oranje gevoel. Dat, dat voel je bij de mensen. En we zitten hier gelukkig vlakbij het Sheraton Hotel. Dus we kunnen ze nu nog even een kleine wandeling maken... om te kijken hoe het gaat met onze jongens. Straks gaat het nog een stuk meer oranje worden. We hebben nog niet alle materialen binnen. De boel spullen zijn nog onderweg vanuit Nederland. Omdat we toch wel echt oranje materialen uit Nederland willen hebben. En dan gaan we aanstaande woensdag het hol van de Leeuw hier echt aankleden. Dan komen er een paar honderd oranje ballonnen te hangen. Dan komen er wat meer oranje banners en andere spullen te hangen. En dan wordt het echt hier een oranje hol. Jullie zijn al op de hoogte van alle oranje hits die er op de markt zijn? Nou, ik moet zeggen, ik heb het een en ander gehoord. Maar wij hebben hier in Polen het Koko Koko, um, Eurospoko lied, wat natuurlijk uh, hoogtij viert. Coco, Coco, Euros, ja, het, is, het ligt lekker in de bek, maar het is een beetje een raar liedje. <laughs> het is helaas het officiële lied. En het, nou, het zingt makkelijk mee en je kan er van alles een variant aan brengen. Maar het officiële lied niet in dit café, hè? Nee, nee, nee. Hier in dit café moeten we nog even kijken welke we selecteren. Ik geloof dat er drie of vier op dit moment zijn. Edwin Cornelis in Coco, Coco, Euro, Spoko vast. e Wave, u hoorde Marta Reeves en de Vandella's... zeggen de oudere jongeren onder ons, dan die deden ook mee natuurlijk. Voor de laatste keer nog even snel naar Vlaardingen. Rachna mee. je hebt de laatste slagen op de Dutch Ladies Open hè? Het applaus is voor de flight van Davy Claire Schrevel die heel veel pech heeft op haar laatste hole want de bal gaat er via de rand van de cup net niet in. En dat betekent dat de beste Nederlandse van de Dutch Ladies Open een gedeelde derde plaats verspeelt en vierde wordt. Zonde maar ze kan terugkijken op haar beste klassering tot nu toe op de Ladies European Tour. Christel Bouillon, de andere Nederlandse troef... was wat minder in vorm, speelt wel top 15. En de winst inmiddels in de regen in Vlaanderen gaat naar een Spaanse Siganda. Ze wint haar eerste toernooi op de Let... de Ladies European Tour en is pas 21 jaar. Ragnar Niemeijer was dat. En nog één berichtje. Er was een geruchtje dat het geld bij de hockeyclub Laren op was. Is niet zo snel op daar, hebben we wel eens begrepen. Maar het geruchtje was het toch. Maar ook komend seizoen het scheid mee te vallen... kunnen ze rekenen op de inbreng van een aantal internationals. Want de contracten van Naomi van As, mijn Bos, Kim Lang... Ammers en Joyce Somroek zijn verlengd. En ook de oud-internationals Miek van Geenhuizen en Renske van Geel... hebben bijgetekend bij de club die de Europa Hockey League won vorige week. Dus dat blijft eigenlijk helemaal intact daar. Komen we mee aan het einde van deze zondag Langs de Lijn. De middaguitzending vanavond na een kaart, natuurlijk tussen 10 en 11. Dan zit Twan van Peperstraat hier. Komende weken heet het geen Langs de Lijn meer. Maar er is wel heel veel sport. Want vrijdag gaat die van start op Radio 1 de Sportzomer. Dus voor al uw sport en andere, andere, andere interesses